zo leuk zou worden, had ik daar graag bij willen zijn. Ja, ik ook. Ik had er vroeger niet zo heel veel mee met die rap, maar ik ken eigenlijk heel veel liedjes. En ja. ik heb die filmpjes gezien, hoe ze dat deden. Er zat ook heel veel vaart in. Nee, ik heb ook wel foam. Hopen dat ze het dan nog een keer gaan doen. Jorde, Ronnie Flex, een van de leden van New Wave. Hey, het is bijna acht uur, zometeen non-stop de lekkerste Slam-hits op je radio, Marshmallow Haven. En Britney Spears, onderweg. Slam, coming up.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 Het zijn marketweekens bij Jumbo. Met deze week Fanta Sprite of Fernandes. Fles anderhalve liter. Nu 1 plus 1 gratis. bc kuipen. van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter, 3 voor 4 euro. Jumbo. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.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 bij Burger King. Deze week bij Dekamarkt. Witte druiven met pit 500 gram voor 1,99. Fans van Naanzinnig oh. Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram maar 1,69. Geslaagd reisje? Ja, zegt dat. Fans van Voordeel Aldi.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 Ik ben heel erg Can't you say I'm calling?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 Comptez mes doigts, goûtez hey. pas papa goûtez, goûtez papa goûtez, goûtez papa papa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 Dites-nous où c'est caché ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts papa ou pas?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 Fais-au-moins mi-fois que j'ai compté mes doigts hey. Zo. Het nieuws, Zo. Je games, Zo. En je radio. Die klonk Zo. Slam, gaat terug naar de 90s.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 Five, nine, brown eyes. Slam. Reject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 Black and gold Neo women music feature Gray De speelbus. Ja? Echt serieus? Oh. oh, wat een geld! 50.000, zot verdikken me. Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Oh,